Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het interview met de inmiddels overleden burgemeester Van der Laan van Amsterdam in zomergasten. is bekroond met de Sonja Barend Award. Volgens de jury van zo'n 40 interviewers, journalisten en recensenten. hield presentatrice Janine Abbring het sentiment buiten de deur. en benoemde ze emoties alleen als die zich aandiende. Van der Laan overleed op 5 oktober aan longkanker.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 Tweederde van de meisjes in Afghanistan gaat niet naar school, zegt Human Rights Watch. Volgens de mensenrechtenorganisatie sluiten steeds meer scholen, nu de Taliban bezig is met een gewelddadige opmars. Er komt ook minder geld uit het buitenland. Toen de Taliban het nog voor het zeggen had in Afghanistan, was onderwijs aan meisjes verboden. De vooruitgang die sindsdien is geboekt, dreigt nu ongedaan te worden gemaakt, zegt Human Rights Watch.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 Het weer droog, morgen wisselend bewolkt en droog, s'avonds mogelijk in het noordwesten wat regen en 17 tot 21 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM.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 Het is dinsdagavond, 8 uur, en dat betekent metal. Jawel, welkom bij een nieuwe aflevering van geen lompen, maar zware metalen. En uh, we gaan gelijk uh, erin knallen. En ik begin met een band uit Ierland. Uh, ze heette Primordial. En hun stijl uh, is een mix van black en doom metal met keltische invloeden. En we gaan luisteren naar de titelsong van het album, Where Greater Men Have Fallen. Primordial Ierland gaan we naar Winterson, in 2003 opgericht door de frontman van Ency Verum. Heavy Heavy Metal uit Finland. Van hun titelalbum Winterson uit 2004 luisteren naar Battle Against Time. En van Scandinavië vliegen we de grote vijver over en gaan we naar de Verenigde Staten. 1994 spreken we en uh, we hebben het over uh, de oprichting van Lamb of God. Een zogenaamde band uit de new wave of uh, American metal. Van hun album Wrath uit 2009 is hier in Your Words. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We'll Ja, en van de Verenigde Staten steken we andermaal de grote vijver over. Dan gaan we naar Zweden. De band Amorna Marth, al bezig vanaf 1992, staat bekend om hun melodische death metal. Hoofdthema in hun muziek is de viking-mythologie en geschiedenis. Van het album uit 2016, Joms Viking is hier Raise Your Horns. Hell yeah! Thank <laughs> you. Zweden gaan we naar de UK. We schrijven in 1975 en dat is het jaar dat Iron Maiden werd opgericht. Inmiddels 42 jaar al. Een van de, denk ik, topbands uit de geschiedenis van de heavy metal. En van hun album uit 1983, het album Peace of Mind, gaan we luisteren naar Flight of Icarus. We blijven even in Europa en we gaan naar Finland. De band Amorphis, opgericht in 1990. Hun stijl is een mix van progressieve heavy folk en melodische death metal. Hun teksten zijn vaak gebaseerd op het epische gedicht van Finland, zogenaamde Kalevala. Van hun album Eclipse uit 2006 is hier House of Sleep. Amorphis, persoonlijk wel een van mijn favoriete bands. Ik vind het altijd erg uh, melodieus wat ze maken. De volgende is uh, een van de Trash Metal Big Four. En daar vallen onder Anthrax, Megadeth, Metallica en dit is Slayer. Ze zijn uh, eigenlijk beroemd en berucht vanwege hun live concerten en met name hun moshpits... En ondergetekende heeft daar ervaring mee. En uh, van hun album South of Heaven uit 1988 is hier de titelsang South of Heaven. We gaan naar de Verenigde Staten en we hebben over uh, 2000, het jaar 2000 oprichting van de band Mastodon, progressieve alternatieve metal. Van hun album uit 2017, dus dit jaar, Emperor of Sand, gaan we luisteren naar Precious Stones. even niet laten. We gaan naar de UK 1981. Uh, ik heb het over de band Napalm Death. Op verzoek nog wel. Uh, een band die zich bezighoudt met het uh, genre grindcore en death metal. En van het album Scam gaan we luisteren naar de titelsong Scam. After Forever, actief geweest in van 1995 tot 2009. En uh, een van hun uh, hoogtepunten was toch wel de periode met Floor Jansen als zangeres. Uh, hun muziek omschrijft zich als symfonisch, gothic en progressief. Van het album Remagine uit 2005 is hier Free of Doubt. We steken de Atlantische Oceaan weer over en we gaan naar Amerika. De band Decide, death metal, vooral bekend om hun eh, nogal expliciete teksten. En eh, deze teksten hebben ze al menig rechtszaak opgeleverd eh, vanuit diverse religieuze organisaties. Van het album To Hell With God uit 2011 is hier Empowered Blasphemy. The Satan from fire return!